We'll Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een opgepakte man uit Den Haag is overleden. De man van 50 werd afgelopen woensdag nadat hij was opgepakt onwel. Hij werd gearresteerd omdat hij zich gevaarlijk zou hebben gedragen in het verkeer op een plein. Twee agenten wilden de man toen naar een opvang voor verwarde personen brengen, maar hij werkte niet mee. Daarom kwamen twee boa's helpen en kreeg de man handboeien om. De man werd onwel, moest geanimeerd worden en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden. Er wordt onderzocht hoe het kon gebeuren. De ChristenUnie wil niet in een volgend kabinet als VVD-leider Rutte opnieuw premier wordt. De partij vertrouwt hem niet meer na het gedoe rond de uitgelekte notities van de formatiegesprekken, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Wij keken naar dat wat er was gebeurd, dat er wel degelijk over Pieter Omzicht was gesproken, op een manier die, die een uiting is van een oude cultuur die echt wat ons betreft niet deugt. Rutte lag deze week onder vuur, toen bleek dat hij met verkenners gesproken had over CDA Pieter Omzicht, iets dat hij eerder had. Zegers wil nog wel met de VVD samenwerken, maar niet als Rutte aan het roer staat. In Eindhoven hebben actievoerders van Extinction Rebellion al fietsend het verkeer op een rotonde plat gelegd. Ze probeerden zo lang mogelijk aan de binnenkant van de rotonde te blijven rijden om aandacht te vragen voor het klimaat. Er zijn een paar demonstranten opgepakt. En een mummieoptocht in de Egyptische hoofdstad Cairo. 22 mummies verhuizen van het ene museum naar het andere in de stad. De Egyptenaren maken er een hele happening van, zegt deze conservator. Het wordt echt een soort koninklijke optocht met, met veel pracht en praal. Met zangkoren, met paarden, met vuurwerk eh, en ook met bekende Egyptische acteurs en, en zangers. En die, eh, die tocht zal ongeveer een uur duren. En wordt live uitgezonden op het YouTube kanaal van het Egyptische ministerie van toerisme en oudheden. Kijktipje dus. Het gaat om mummies van Egyptische koningen en koninginnen uit de oudheid, onder wie koning Ramses II. Het weer een mix van zulke, zon en wolken vandaag. Het blijft droog. Het wordt een graadje of elf. Morgen, zondag, dus, wordt het een beetje van hetzelfde. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam... staat file tussen de afrit Dam en de Koentunnel 3 kilometer... met haar maximaal 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, beetje verkouwen. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo. Mijn broer doet de boodschappen. <laughs> Dat is lief, hè? Werken kan vanuit huis...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 You do, ooh, ooh. all my dreams came true last night Ook aan het begin van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag... ...een lekkere plaat uit de jaren 80. Dit was ABC en Beer Near Me. Het zonnetje schijnt lekker, de temperatuur is wel een beetje aan de koude kant... ...en dat komt met name door die uh, noordenwind uh, van vandaag. Maar uh, wij zitten lekker binnen en uh, we maken de komende uur ook weer uh, leuke radio voor je. Dat doen we trouwens al 31 jaar hè, als het geluid van uh, Zandvoort. En wat gaan we nu twee allemaal doen, op nou, we gaan in ieder geval rond de klok van half vier tijdens de evenementenagenda aandacht schenken aan de Ode, aan het landschap. Het is een, een expositie die, die, die binnenkort te zien is in het Zandvoort Museum. Verder gaan we het hebben over de herontwikkeling van de verkoop van de voormalige Maria School naar jongerenhuisvesting. Want dat is ook al een hot item, jongerenhuisvesting in Zandvoort. En het raadhuis is ja. ook verkocht. <laughs> ja, niet? Het is op 1 april gekocht en ook gelijk weer verkocht. Raar is dat. Hè? Ja, heel raar. Ja, heel raar. Ja, heel raar. Ja. Ja. Uh, goed, uh, herontwikkeling, last van hoor. Verder nog wat anders, Zandvoort nieuws, dus uh, op komende uur. Genoeg reden om ook te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Oudjan, we hebben er weer zin in. En meekijken doe je via www.zfm-live.nl En daar komt ze hoor, onze Belgische vriendin, Belle Perez en Panta Cantar. dat Belle Peres een keer een jingle voor ons gemaakt heeft... van uh, ik ben Belle en als ik in Zandvoort ben... luister ik altijd naar CFM. En uh, ja, dat was ook een hele tijd. Uh, uiteraard heeft ze hier uh, mooie optredens gegeven. Je hoorde haar met uh, Panta Cantar. En omdat we toch in België waren met, uh, met uh, Belle Peres... gaan we nog even naar België toe met het goede doel. En België...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 Alles stuk. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China. Dat is met de druk. Ik wil niet wonen in Schotland, want Schotland, daar is met de nacht. En de SSSS. De Nederlandse band, het goede doel, heeft heel veel hits gescoord in de jaren 80. Echte nederpopplaten die ze uitbracht, dus ook deze een van hun grootste hits. Je hoorde België Henk Westbroek en Henk Temming uh, tezamen dus. Het goede doel. We gaan het weer hebben over een uh, onderwerp wat uh, in Zandvoort uh, eigenlijk in het centrum op dit moment uh, speelt. En dat is uh, de herontwikkeling van uh, de Maria School. De oude Mariaschool. Klopt, naar het toch veel gevraagd item voor jongerenhuisvesting. In de besluitlijst van het college staat het voorstel om de voormalige School aan de Koninginnenweg te verkopen. aan woningbouwcoöperatie Pre-Wonen. Het doel van de verkoop is om het gebouw geschikt te maken voor tijdelijke, in ieder geval sociale huisvesting van jongeren. Voor de huidige huurders wordt al naar een alternatieve ruimte gezocht. In de raadscommissie van 2019 uh, stond de startnotitie... voor de verkoop van de voormalige Mariaschool al op de agenda. Het gebouw wordt sinds 1999 als atelierruimte gebruikt... door zeven kunstenaars, amateurkunstenaars, de speelgoedvijver en een kapsalon. Het voorstel uh, haalde het destijds niet... vanwege onvoldoende participatie met de kunstenaars. Inmiddels is het plan voortvarend opgepakt door wethouder Gert-Jan Bluis, die allereerst heeft gezocht... naar alternatieve woonruimte voor de huidige huurders. Zijn aanbod voor nieuwe ruimtes uh, zijn de oude brandweerkazerne... en het Rode Kruisgebouw. Beide gebouwen zijn in het bezit van de gemeente. De huidige parkeernorm maakt de herontwikkeling tot huisvesting ingewikkeld... omdat er volgens de huidige norm 1,2 parkeerplaatsen per woning... moeten worden gerealiseerd. Het parkeren kan daarmee niet volledig op het omringende terrein worden opgelost... De druk op beschikbare parkeerplaatsen in de omgeving is groot, dus zal er gezocht moeten worden naar een alternatief. De verkoop van het pand kan pas gerealiseerd worden nadat de gebruiksovereenkomsten zijn beëindigd... of dat er een alternatief is gevonden waar de huurders, die nu de ruimtes in een barrierschool gebruiken, naartoe kunnen. Het streven is om voor de zomer een begin te maken zodat na de zomer de verkooppro het verkoopproces kan worden voor aangevangen. Maar allereerst zal in de commissievergadering van komende dinsdag, 7 april... de verkoopherontwikkeling van manige Marierschool besproken moeten worden. Waarna de gemeenteraad twee weken later hierover een besluit kan nemen. En dan spreek ik altijd de historische woorden. Ja, ik weet, ze wordt vervolgd. Heel goed, Rob. Oké, okay, ja, <laughs> nog één vraagje over die commissievergadering van de aankomende dinsdag. Ja. Is die in het echi of is die online? Online. Dus oh. als ik ik zal even voor de zekerheid checken, maar ik dacht dat het online was... Uh, even kijken. We zijn er bijna. Uh, uh, hier, de raadscommissie vergadert dinsdag om 6 april om 8 uur. Deze digitale vergadering is online te volgen via zandvoort.notubis. En uiteraard ook bij je eigen lokale radio CFM. Heb jij ook zo zin in de zon en zin in de zomer? Uh, dat ook. Jazeker. En heel ver weg. Ja, heel, heel ver weg. <laughs> nou, gaan we deze lekkere zonnige plaat draaien. al solair was dat, lekkere zonnig muziek zo op de zaterdagmiddag. En het zonnetje schijnt ook in Zandvoort, dus uh, wel toepasselijke plaats. Het is zes minuten voor half vier. ik uiteraard uh, weer uh, meer info, maar eerst weer uh, lekkere muziek. Ken je deze nog, Albert-Jan? Nee, nou know nog. Ja, zeker. Nou, die gaat even een uh, beetje harder uh, op onze koptelefoon, om het zo maar even te zeggen. Hier is Phil Collins en de Easy Lover... Dat was de Gauw hit van de Phil Collins en The Easy Lover. Elke zaterdag en zondagmiddag zo rond half vijf hebben we het dier van de week. En heel vaak zeggen we de laatste tijd... er is geen hond te bekennen in het uh, Kennen met Dieren Thuis. Deze week, Diesel, is dat een hond of niet? Ja, Diesel is ook een hond. Oké, okay, dus er is weer een uh, hond. Ja, formeel is, ja, ja? is Amy, die hebben, we hadden we vorige week, uh, die, dat is het dier van de week. Maar sinds kort het diesel er ook. En als je die foto ziet, dan raak je ook al verliefd op die diesel. Dus vandaar, wij doen vanmiddag om half vijf diesel. Oké, okay, ja, wat ik wil er even over hebben, het Kennen met Dieren Thuis zit natuurlijk bij het uh, Wurmenveld. Ja. En dan mogen maar drie honden, mogen maar tegelijk uh, de duinen in. Dus uh, als het uh, daar uh, vol met honden zit, dan moeten ze uh, om de beurt, uh, mogen ze de duinen daar. Ja, want vanaf 6 april uh, nog slechts met maximaal 300 per persoon de duinen in. Vanaf dinsdag 6 april wijzigen de toegangsregels voor het duingebied achter de Keesomstraat het zogeheten Wormerveld. Bezoekers zijn na de paasweekend welkom met maximaal drie honden. De maatregel is bedoeld om grote groepen loslopende honden in dit gebied te voorkomen. Iets waarover veel klachten waren binnengekomen bij PWN. Maar Go-Holland, gebiedsbeheerder bij PWN, we kregen steeds meer signalen van mensen die zich niet meer prettig voelden door de grote groepen loslopende honden in de duinen. Dus zijn we in twee digitale bijeenkomsten met de omgeving... in gesprek gegaan over mogelijke oplossingen. Prettige en constructieve gesprekken... waarin hondenuitlaatservices, eh, omwonenden, hondenbezitters... andere natuurorganisaties, vertegenwoordigers van de gemeente Zandvoort... en andere duimbezoekers actief hebben meegedacht over de oplossing. Uitkomsten voor deze bijeenkomst is dat het Wurmenveld... vanaf 6 april toegankelijk voor maximaal 300 per bezoeker. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om in het recreatiegebied Spaar en Wouden een terrein exclusief voor hondenuitlaatservices in te richten. Voor grote groepen honden is er na 6 april ook nog ongeveer 70 hectare gebied beschikbaar... in het Nationale Park zuid Kennemerland. Nou, dat constructieve overleg met een constructieve uitkomst. Ja, dus de honden kunnen gaan golven op Spaarwouden, begrijp ik. Ja, dat konden ze al. Heel goed, heel goed. <laughs> Oké, okay, tot zover dit bericht. Dus 6 april hè? gaat het in. Ja, 6 april gaat het. Dus nu kan je nog even daar terecht, in ieder geval met meer dan drie honden. En anders drie honden tegelijk om overlast daar verder te voorkomen.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 als mezelf tijd geraakt, als uit de nacht met riek ontwaak, dan schaam ik me. Wat ik in al die tijd heb stilgemaakt. Hallo oh Julia, je hoort bij mij. Hallo oh Julia, laat niet voorbij. Alles is mijn schuld, het is mijn wapen. Heb ik wat geduld en weet ik wat ik van je haat. teg tijden van de lijden. Herinner je hoe mooi het soms kon zijn? Als je voelt hoe zwaar ik leid en hoeveel het mij nu spijt, voel je dat ik jou terug wil en tot alles ben. Er. Oude, oude single van Nick en Simon Jordes met uh, Julia. Het is uh, half vier geweest. Normaal gesproken doen we dan een uh, uitgebreide evenementagenda. Nou, vanwege corona gaat dat uiteraard uh, nog niet door. Maar toch uh, is er uh, in mei iets uh, wat er plaats gaat vinden in het museum. Ja, alvast de vooraankondiging. Want uh, vanaf 7 mei is het vervelend. Dan is het de expositie Ode aan het Landschap. Landschap betekent landstreek, landelijke omgeving... schilderstuk, geschilderd landschap. De waarden van het landschap staan centraal. Na jaren van grootschalige ontwikkelingen... waarbij steeds meer landschap werd opgegeven voor stedelijke uitbreiding... infrastructuur, industrieterreinen en energieparken... lijkt de tijd voor bezinning. We hebben ons landschap hard nodig voor onze voedselvoorziening... recreatie, ademtocht en diversiteit. Voor kunstenaars is het inspiratie voor zowel als model... Uh, kunstenaars leggen al eeuwenlang het landschap vast. Is dat aanvankelijk vooral als decor? Vanaf de 17e eeuw wordt het landschap zelf het onderwerp. De komst van de spoorwegen en de uitvinding van verf in tubes in de 19e eeuw maakte dat kunstenaars hun atelier konden verlaten en buiten begonnen te werken. Het ple plenair schilderen was begonnen. Kunstenaars zoeken vaak de laatste ongerepte hoekjes van onze natuur op. De leegte van de polders, de wijsheid van de stranden en de branding. Het duinlandschap langs plassen en rivieren. En enkele kunstenaars onder ons kiezen het moderne rommellandschap als onderwerp. Industrie en stedelijk landschap al dan niet vervallen of verwilderd. En ook nu nog ontstaan landschappen in het atelier... geschapen aan de hand van ideeën, herinneringen, schetsen of foto's van de werkelijkheid... waaruit een nieuwe wereld wordt geschapen... Sommigen nemen het landschap zelf op de uh, schop en creëren landart. Allen uh, brengen hun eigen ode aan het landschap... met een waaier aan opvattingen, materialen en technieken. En zelfs met woorden poëzie en op deze expositie haar eigen geluid laten klinken. De tentoonstelling Ode aan het Landschap... samengesteld door gastconservator Dorf Middelhof... in opdracht van het Zandvoortsmuseum... toont het topje van een ijsberg aan landschapskunstenaars in Nederland... Er wordt een zo breed mogelijk spectrum geschetst van de vele kunstvormen die het landschap vormgeven, verbeelden of erop zijn geïnspireerd. Wij zijn de kunstenaars dankbaar voor hun deelname. Expositie Ode aan het Landschap zet u vast in de agenda, is vanaf 7 mei te bezichtigen in het Zandvoorts Museum. En die duurt tot 25 juli. Tot zover. Dankjewel, Obertjan. Dat was hem, de evenementagenda Ode aan het landschap. En dat brengt me meteen bij de nieuwe single van Gordon, die heet uh, "Terug op vaste land". Het is niet overbodig, maar soms is het te veel. Want alles blijft maar lopen, maar niet zoals ik wil. Geef ik op voor het laat is, want de tijd die tikt maar door. Weet nog niet hoe het zal lopen, want de wereld draait maar door. Liggen, stap ik terug in het zand? Zie de golven weer bewegen? Ik ben terug op vasteland. Met mijn voeten sta ik stevig, maar het komt zoals het komt. Even terug naar het kind, mee met de land. Is gegeven alleen het leven zelf een zoek toch naar het even, en soms is het de Helft, geef ik op voor het laat.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 Gaan liggen Stap ik terug in het zand Zie de golven weer Bewegen Dat was hem, de nieuwe single van Gordon Ja, hij is inderdaad weer terug Hij was gestopt met single, Albert Jan Maar uh, ja, toch heeft hij weer een plaat uitgebracht Hij is leuk, terug op het vasteland En het gaat zeker een uh, hitje worden Hier uh, in de hitparades In Nederland dadelijk uh, gaan we uiteraard uh, weer uh, Meer info met je doornemen op een gezellige zaterdagmiddag tijd voor CFM. Wij zijn er tot aan 5 uur met nu de single van Donna Summer. En ook deze Donna Summer heeft uh, heel veel hits gemaakt... waaronder de single die je zojuist hoorde. This time I know it's for real. Ja, we hebben ze weer, uh, Albert-Jan, in uh, Zaltvoort. En de, de jonkies komen er ook weer aan, dus... Uh... Heep hoi. Heep hoi. We hebben het over de meeuwen. En ze zijn nog beschermd, ook, die dingen. Hè? Ja, die ja. dingen ook, hè, die ja. dingen. Ja, die dingen zijn uh, beschermd, Albert-Jan. <laughs> Wakker worden van gekrijs, vuilniszakken die opengetrokken worden... meeuwen kunnen voor veel overlast zorgen. Vanaf maart gaan ze dan ook weer op zoek naar een plek voor hun nest. Kom nu, uh, kom dan eventueel in actie als u overlast wil voorkomen. Meeuwen zijn, zoals ik zei, wettelijk beschermd. Daardoor is het tegengaan van overlast soms moeilijk... omdat niet alle maatregelen volgens de wet mogen. Meeuwen zoeken vanaf maart naar een geschikte plek voor hun nest om te gaan broeden. De laatste 40 jaar vinden ze die steeds vaker in de stad. Daar zijn nu eenmaal veel veilige en beschutte plekjes te vinden... vooral op platte daken, dakkapellen en half schuine daken. Woont u in een straat of buurt met huizen die aantrekkelijk zijn voor meeuwen... er is een simpele manier om te voorkomen dat meeuwen in uw straat een nest bouwen. Ga dan uh, zo, uh, tot eind juni regelmatig uw dak op en veeg het schoon. Een dak dat leeg is en geen schuilhoekjes heeft... maakt het minder aantrekkelijk voor meeuwen om een nest te bouwen... Dit werkt het beste als u deze actie samen met uw buren doet. Niet iedereen kan of durft het dak op, dus het organiseren van dakvegers in de straat kan wellicht een oplossing zijn. Een andere mogelijkheid is om plastic vlaggetjes op uw dak te spannen of vliegers in te zetten om de vogels af te schrikken. Ervaring leert wel dat de vogels hierna na verloop van tijd aan wennen. Het spannen van draden of vogelnetten op het dak werkt ook goed omdat vogels dan niet kunnen landen. Dit kunt u laten doen door een erkend bedrijf. Het kost voor een gemiddeld plat dak zonder obstakels zo'n drie tot 800 euro. Voor een deel van de kosten geeft de gemeente Zandvoort een subsidie van maximaal 350 euro, waardoor de rekening van het bedrijf lager uitvalt. Zo bent u definitief van de overlast op uw dak af. Om te voorkomen dat de meeuwen dan een dak verder op gaan broeden, werkt dit het beste als u met meerdere buren tegelijk doet. De gemeente werkt voor, die plaatsen voor het plaatsen van de netten... samen met een gecertificeerd bedrijf... dat ook de afhandeling van de subsidie verzorgt. Zie daarop www.zandvoort.nl-meonoverlast. www.zandvoort.nl-meonoverlast voor meer informatie. Toch een nest met eieren op uw dak? Omdat beschermd zijn, mag u het nest niet verwijderen. Ook mag u eieren niet weghalen of kapot maken. Schudden, <laughs> ook valt niet op. <laughs> ook voor meer informatie kunt u samen met uw buren wellicht uh, doen aan meeuwenoverlast en over de, wat de gemeente doet. Zal ik mijn nummer geven ja, tot, <laughs> van www... de tips? Nogmaals even die, die website. Ik, ik kom zo er even op terug. www.zandvoort.nl/schudde-streep-meeuwenoverlast. Uh, zoals jij weet, heb ik een paar jaar in, de, in het Drenthe gewoond. Ja. En uh, dan had je de kerk, een mooie boom. En, uh, de, in ieder geval uh, heel gezellig. Maar dat zijn allemaal van die zwarte beesten in kraaien. Ook beschermd hè? Maar zo alle Jezus wel overlast. Want het, het, het hele, hele plein daaronder was gewoon helemaal wit. Nou, en in die, die, die tijd. Toen had, moet je even teruggaan in de tijd van, van Bromsnor. En op een gegeven moment waren. Een heleboel van die, van, die, van die beesten waren weg. En iedereen keek elkaar aan. En niemand wist wat er wel was gebeurd. Terwijl well, iedereen precies wist wat er was gebeurd. Oké, okay, wat was er gebeurd, uh, Albert? Ja, Daar nee. kan, kan ik nog voor opgepakt worden. Oké, oké, oké. Nou ja, in ieder geval uh, overlast van meel. In ieder geval niet, uh, niet voeden, voeren. Dat, uh, dat is uh, een van de belangrijkste tips uh, die we uiteraard uh, mee kunnen geven. En als een mail, je zei het net, als die dan niet kunnen landen, moeten ze dan een doorstart maken of zo? Een doorstart, ja. <laughs> ja. ja. <laughs> Oké, okay, nou ik vond. in Uit, uh, naar vliegveld Eelde. Ja, ja, precies. Ik vond maar één mail uh, in Zandvoort uh, leuk altijd. Daar kwam ik altijd heel graag, dat was uh, de Zilvermail. Oh ja. Ja, geweldige mail is dat. De Zilvermail, we hebben het over de snackbar, hè, voor uh, de duidelijkheid. Uh, de single uit de jaren 90 van uh, Stevie V en The Dirty Cash. Het zonnetje schijnt lekker in Stadsport. En uh, ja, dat heb je al gehoord hè, aan de muziek die we vandaag uh, voor je uitgekozen hebben. En daar gaan we nog wel even mee door, want dan mag deze ook niet ontbreken. Hier is Juan Pura, todita tu mentira, que maldita, mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por to perder la calma y casi pierdo hasta mi cama cama cama cama maybe te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difundo a enterrarte lo cuando quiera Ja, tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabia pura. Miércoles por la tarde, y tú que no llegas, ni siquiera muestras muestrasseñas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé, y fue pura, todita tu mentira. Que maldita, mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Vol oh, beber Van uh, Guernet, Soria en La Camisa Negra. Ja, dat vind ik wel lullig. We kunnen het land niet uit, we kunnen nergens heen. Nee, ja, en nou, beetje... dan begin ik zo, hè? Dan kan je ja. de muziek te draaien. Uh, goed, om een beetje in de stemming te komen dan, uh, maar we houden het nog te goed, uh, Albert-Jan, toch? Oh, jawel, want je kan rustig met een gerustheid in Zandvoort blijven, want de Reddingsbrigade is klaar voor het nieuwe strandseizoen. Vorige week stuurde de reddingsbrigade Nederland een toch wel wat persbericht persberichten de wereld in. Er werd gemeld dat de geoefendheid van de lifeguards niet op peil zou zijn vanwege hun achterstand door de coronamaatregelen. Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse afdeling kan, be kan bevestigen dat het in Zandvoort niet speelt. De overkoepelende organisatie van het Nederlandse reddingsbrigade schreef onder meer... Reddingsbrigade Nederland maakt zich grote zorgen over ontbrekende uh, mogelijkheden voor lifeguards om zich voor te bereiden op het zomerseizoen. Oefenen, opleiden en examineren is cruciaal om zowel de toezichthoudende als de hulpvlekende taak te kunnen uitvoeren. Niet veel mag uh, uh, door coronamaatregelen voorziet de reddingsbrigade Nederland extra risico's voor miljoenen baders, zwemmers en andere recreanten die het water opzoeken. Volgens Ernst Brokmeijer, woordvoerder zoals gezegd van onze eigen Zandvoortse reddingsbrigade, loopt dat niet zo'n vaart. Eigenlijk is het persbericht in een week te vroeg uh, verstuurd. Wij als de Zandvoortse reddingsbrigade hebben mogelijkheden gevonden om... met in achtneming van de huidige beperkingen door corona... toch te kunnen trainen en oefenen. We zijn blij dat we dit jaar weer de nodige junior lifeguards kunnen opleiden... en klaarstomen voor het seizoen. Dit is een continuering van onze vereniging en dat is voor Zandvoort heel belangrijk. We zijn prima in staat om Zandvoorters en de badgasten... een veilig verblijf op ons mooie strand te bezorgen. Dat werk kunnen we gelukkig voortzetten... Voor Zandvoort, zoals gezegd, ziet het nieuwe strandseizoen er dus goed uit. Met andere woorden, laat het seizoen maar beginnen. Met andere woorden, wordt vervolgd of nee, niet? Ja, ja, ja. <laughs> nee. nee dat, nou... nou ja, over wordt vervolgd. Want uh, dit uh, bericht wat jij uh, net uh, vertelde aan de luisteraars... dat was uh, nog niet uitgekomen, nog niet verschenen. Ja. En toen uh, ging uh, de Rennes van de Week uh, oefenen. En een paar uh, livecards, uh, uh, junior uh, livecards... In de boot, ja. om, om te oefenen vlak voor de kust van Zandvoort. En toen ging het even niet helemaal goed met de boot. En toen sloeg hij om en toen lagen ze allemaal in het water, alle drie de inzittenden van de boot. En die moesten weer gered worden door andere lifeguards. Ja. Maar dat leverde wel enige paniek op. Want de mensen zagen dat gebeurde natuurlijk. Ja. En uh, die sloegen meteen alarm. Dus de hulpdiensten die, uh, vlogen erop af en dergelijke. Maar het is allemaal goed gekomen. En ze waren vlak voor, uh, voor de kust. Dus, uh... was, dat, was het een oefening? Of was het... Nee, dit hey. is een echt uh, ah, okay. waar gebeurd oh. verhaal. Maar oh. daarmee wilde Ernst Brokmeijer ook nog. Uh, of daarbij vertelde Ernst Brokmeijer nog. Van dat het inderdaad belangrijk is dat er geoefend wordt. Want. Ja. Dat is gewoon nodig. Er kan het een en ander fout gaan. En dan uh, kan je je voorbereiden op dit soort dingen als dat gaat gebeuren. Dus dat wat betreft de reddingsbrigade. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur met Ziel. and criticize and sleep I threw a fractal on a breaking wall I see you my friend and touch your face again Miracles will happen as we dream